Goedemiddag, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Een man van 36 zit vast na de bedreiging van John van den Heuvel gisteren. De snelweg A2 bij Utrecht was even dicht vanwege een dreigende situatie. En dat had te maken met misdaadverslaggever John van den Heuvel, bevestigde hij later zelf. Wat er precies is gebeurd weten we niet, maar er werd al meteen iemand opgepakt. Dat is een man van 36 uit Utrecht. John van den Heuvel wordt al jaren bedreigd en krijgt dag en nacht beveiliging. Krijgen we volgende week goed nieuws in een nieuwe coronapersco of blijven we in lockdown? Demissionair minister De Jonge wil er nog weinig over kwijt. Dat is echt niet aan dit kabinet om te besluiten. Dat is aan het volgend kabinet, dus ook niet aan mij, maar aan mijn opvolger. Uh, en dat zullen we echt moeten bezien. Daar kan ik niet op vooruitlopen. De kans, ja, die, die kans is toch niet heel groot dat er verruiming kan komen. Ik kan daar niet op vooruitlopen. Het OMT maakt weer een advies. Volgende week neemt het nieuwe kabinet op basis daarvan een besluit wat de coronaregels na 14 januari zijn. De Jumbo in Hellevoetsluis moet een ontslagen kassière 66.000 euro betalen. De vrouw die al 20 jaar bij de super werkte zou een gevonden armband hebben gestolen. De armband had ze in een kastje gelegd en de volgende dag was het weg. Op camerabeelden was te zien dat ze iets uit het kastje viste, maar je zag niet of het het sieraad was. Kinderen tussen de 5 en 12 kunnen eind deze maand ook een coronaprik halen. Over anderhalve week krijgen ouders een uitnodiging voor een speciaal kindervaccin, vertelt collega Mitchell van de Klundert. Dat is een speciaal uh, vaccin, een mRNA-vaccin van uh, Pfizer-BioNTech. En dat, uh, daar zit een derde van de werkzame stof in ten opzichte van de, de vaccins die voor de volwassenen zijn. En je kunt ze herkennen aan een, uh, een flesje en op dat flesje daar zit een oranje dopje. Dan is het een kindervaccin en bij het paars dopje is het een vaccin voor volwassenen. Het is nog niet bekend hoeveel ouders er met hun kind langs de Prikstraat gaan. Het weer nog zon en wolken vandaag. Af en toe kan het zelfs even flink regenen. Tussen de buien door is het 5 of 6 graden en morgen ongeveer hetzelfde. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is er de Hart van de ANWB. Op de A7's Zaanstad richting Hoorn na een botsing met een vrachtwagen en een auto staat bij Afrit met 3 kilometer stilstaand verkeer. Er zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 De nacht verdwijnt 130 op de vluchtstrook Om bij jou te zijn Ik ben niet gek En mijn rok is vuurschap Maar ik ken mezelf en wil dit Niet kwijt 130 op de vluchtstrook Zolang we samen zijn Je vraagt me waarom ik je ontwijk Omdat je rondjes om me heen loopt Jij bent zo Jij het was als ik me omdraai Je omsingelt Hyperventilatie. Ik dacht altijd, echte liefde, dat bestaat niet. Waarschijnlijk drie kijk hoe Cupido weer raakt. Zoveel frustratie en luister, ik. Ik wil niks liever, ben verblind door je liefde. Ja, en als je me mist, laat het me beter Zitten, voor dat ik gang, gang, ben. Ik voel dat je niet wegloopt en met de me nacht vertraagt. 130 op de om bij jou te zijn Ik ben niet gek maar ook een schoenschap Maar ik ken mezelf en wil dit niet kwijt 130 op de vluchtstuk Zolang we samen zijn En ik geef toe, ik ben soms gewoon een klootzak Maar wat er ook gebeurt, jij komt altijd terug bij mij En ik weet al dat je mij zei, ik wil dat je me vastpakt Maar beter neem ik afstand, straks doe ik jou Weer pijn je maakt me maar niets, Spanisch. niets. Al kan irritaties. Weinig communicatie, ja, niet aan je reputatie, nee. We worden pas één als je werkt met twee. Of we doen dat niet samen, anders die verrader. Ik. Ik, ik wil niks liever, ben verbind door je liefde. Ja, als je me mist, laat het vergeten, zitten zelf, voordat ik gauw, gauw, gauw ben. Ik wil dat je niet wegloopt en met de nacht weer. 30 op de vuurstok, om bij jou te zijn. the chips. Het was veel mooier. No one for to give